Jan van der Putten met het NOS Journaal. Europese leiders reageren verontwaardigd op de Amerikaanse extra importheffingen van 10% voor acht Europese landen, waaronder Nederland. President Trump voert die heffingen in omdat de landen militairen naar Groenland sturen. Trump wil Groenland inlijven. EU-commissievoorzitter von der Leyen waarschuwt dat de relatie tussen de VS en de EU in een gevaarlijke neerwaartse spiraal terechtkomt. De 27 EU-ambassadeurs houden vanmiddag een spoedvergadering over de aangekondigde nieuwe importheffingen. In de Amerikaanse Senaat willen de democraten de heffingen blokkeren. Fractieleider Schumer spreekt van een ongelooflijke dwaasheid van Trump. Voor de tweede keer in een week is er brand op de vuilstortplaats van Bonaire. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over die stort. Er komen schadelijke, giftige stoffen vrij en er breken geregeld branden uit. Bonaire en Nederland hebben afgesproken dat de vuilstort eind 2028 definitief dicht gaat. Maar bewoners vinden dat te lang duren. In Berlijn zijn tientallen mensen gewond geraakt bij confrontaties tussen voetbalsupporters en de politie. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Hertha en Schalke brak onrust uit. Er zouden hekken en banken naar agenten zijn gegooid. De politie in Berlijn spreekt van massaal supportersgeweld, waarbij 21 agenten en 31 voetbalfans gewond raakten. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Na een rit van 12 uur is in Florida maanraket Artemis 2 aangekomen op het lanceerplatform. De raket moet vier astronauten in een capsule om de maan brengen. De lancering is op zijn vroegst op 6 februari. De vlucht is een voorbereiding op de missie waarbij voor het eerst in ruim 50 jaar weer mensen op de maan moeten landen. En het weer in het noordwesten kans op dichte mist. Verder vandaag in het noorden bewolking, meer naar het zuiden vrij zonnig. En het wordt tussen 5 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Radio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 Zweet. de boulevard schreeuwt om een koude pil. We're De show, de motor die brult op de baan. op en we blijven maar gaan. Hoor je dat? Zie je dat?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 Als ik ga varen met katootje zondag, ga roeien in een bootje. Horen de golfjes die ons Lieve katootje wordt de mijne. En let maar op, ze zegt niet nee.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 Maar op, ze zegt er niet nee, dus dan neem ik Katootje mee. Volgende keer.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 Blij dat ik je weer. Ja,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 I funny tonight to En ik haar bij de molen vond In zoete mijmering Toen fluisterde Aan zee, oma zwaait al uit het raam, ze roept: kom je mee? Familie en vrienden in Zandvoort, iedereen lacht, iedereen hoort. Hoe de golven onze zorgen zomaar wegspoelen vandaag. Op bezoek bij oma en opa, aan de kust voelt alles zo raar. Samen op het strand, samen aan de koffie, op het terras vandaag.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 Wij willen de mandoline van je pingele, pingele, pingele, pingele, pong. Picknicken is zo fijn, niks pikken voor de leng, dat mag bij ons overbodig zijn. Jo met de banjo en Lien met de mandoline Kaartje met de Harmonica. Yeah. truitje met de luikje, je moet dat flippie zien.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 is alles puur, Wij hebben nog figuur. Wees een stuk andere natuur. Jo met de banjo en lief met de mandolin.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 Thanks. <laughs> Here,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 In mijn pas, een bakkie koffie. Gisteren in de nacht We kiezen appeltaart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 En uh, Greulo groeit op in Eindhoven. En uh, ja, ze heeft een hoop, hoop mooie blaadjes gemaakt. U hoort er nu, ik denk een van haar grootste hits. Anneke Greulo met Brandend Zand. Brandend Zand.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 Oh ja jongen, je moet weten, bijna was ik dat vergeten. Piet is ervan door met Ine. Amuseer jij je, je dus waar in La Cortine. Ja, dat waren Rijk en Sonny. Het antwoord van vader uit La Cortine. Of eigenlijk was het meer som.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maatschappij vreurde in te leven, zette zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd een verzetje op zijn tijd. Want ze vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 En nog een hele fijne zondag en misschien tot ziens. Wat ik aardig vond wat u met die kleine dikke bracht. Dat nummer, dat laatste nummer van die ding is. Uh, van het uh, oude kerksplein. Oude kerksplein? Uh, het waterloopplein. Dat voel ja, je? Dat begrijpt men aan. Dat begrijpt men in de boezem. Ja, dat mag, dat stak me aan.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 Een gij, het waterlooplein. Een vogelkooi, een stoel, een naai zonder spoor. Een oud bureau kost bijna niets, een roestige fiets. De koopman zegt het is echt antiek, je zeurt en pringelt om een piek. Zo hoort het ook, zo moet het zijn op het waterlooplein. Water Dit is ZFM.